City Rijkers met het NOS Journaal. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over een mogelijke wapenstilstand... tussen Israël en Palestijnse strijders. Volgens internationale persbureaus zou het bestand twee uur geleden ingaan. Maar kort voor en ook na die deadline... vuurden Palestijnse strijders nog raketten af... richting het zuiden van Israël en Tel Aviv. Het geweld tussen Israël en de Palestijnse militante groepering Islamitische Jihad begon vrijdag... Sindsdien voerden beide partijen over en weer beschietingen uit. Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn zeker 41 Palestijnen gedood. De politie vermoedt een verband tussen een dodelijk ongeluk in Lekkerkerk... en de vondst van twee doden in Zoetermeer. Gistermiddag botste bij Lekkerkerk een auto en een busje frontaal op elkaar. De bestuurder van de auto kwam om het leven. Volgens de politie woonde deze man in Zoetermeer... In zijn huis werden dezelfde dag twee doden gevonden. Volgens buurtbewoners zijn vrouw en zoon. De politie zegt dat zij mogelijk zijn omgekomen bij een incident in de relationele sfeer. Een verband met het ongeluk in Lekkerkerk wordt onderzocht. Cuba krijgt hulp van Mexico en Venezuela om een grote brand in havenstad Matanzas te bestrijden. Die brand brak vrijdag uit in een olieopslag toen bliksem insnoeg... De brand is nog altijd niet onder controle. Gisteren sloeg het vuur over naar een tweede olietank. Nigeria krijgt tientallen kunstvoorwerpen terug van een museum in Londen. Het West-Afrikaanse land was vroeger een Britse kolonie. En Britten namen de 72 bronzen beelden, objecten van ivoor en andere stukken mee. Zoals het museum in Londen gebeurde dat met geweld. Het museum noemt het gepast om ze terug te geven.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 Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1502 hier op ZFM. Ja. Um, Taking Flight, dat is een nieuw album van Julie Hanny. Um, um, even die zee wat zachter zetten. Dat, gelukkig uh, kan dat gewoon in de studio zo een stuk beter. Uh, Taking Flight, zei ik, van Julie Hanny. Uh, ook alweer een bekende. Nee, geen bekende. Ik moet mezelf corrigeren. Net zoals Jeff Greinke. Die is ook nieuw... Kortom, allemaal nieuwe mensen gezellig. En Jeff heeft het uh, album of uh, EP Noctulins uh, gemaakt. En daarna een uh, single van Darlene Koldoven. En dat is wel een goede bekende van ons. Ik heb haar zelf uh, mogen ontmoeten destijds in het plaatsje Stijn... in diep in Zuid-Limburg, tegen de Belgische grens aan... in de Kerane Music Studio... Daar gaf zij een, uh, een miniconcert voor uh, een zeer ge select gezelschap, mag ik wel zeggen. Uh, en Daar was ik toevallig bij. Cheerful Mahana van Darlene. Darlene Koldenhoven, dat klinkt heel erg Nederlands, maar ze is uh, ongelooflijk Amerikaans. En, uh, nou, dat maar wel Groningse voorouders, daar uh, zit het een beetje in dat natuurlijk Sherry Finzer en de buitengewoon actieve artiesten op fluit. Samen met Verona Ragone en met Mystic Breeze. En dan gaan we terug in de tijd, 1998-97. En dan hebben we nog een keer met uh, Shanty-liedjes. Ja, dat hebben we in Zandvoort ook, tenminste hadden we in ieder geval Shanty-koren. En nou, daar uh, draag ik even mijn steentje aan bij. Van Johnny Collins, Shanties and Songs of the Sea. En dit, deze track heet Farewell Shanty. Maar ja, dan hebben we ook nog uh, even kijken wat hebben we nog meer. Desert Grooves, Song of Songs van Jerry Lodowska. En dat is een, uh, een verzamelalbum. En dat was in die tijd, had je daar heel veel van. Um, zo, eens even kijken wat. Uh, ik dacht er nog meer tussen zat. Nou ja, maakt niet uit. Inner Healing, dat was een album overgemaakt door uh, Tibetaanse monniken. Dit keer niet van, uh, onder de vlag van Chris Hinsen Ketone Records. Maar onder de vlag van uh, Phoenix Muziek. We sluiten af met een album. Wat destijds werd uitgebracht door Oriane Music. Het eigen Nederlandse New Age muzieklabel. Mantras 3, a Little Bit of Heaven, zo heet dit album, van Henry Marshall en de Playshop Family. Ik wens je veel luisterplezier. Hold away your anchor Hold away your anchor Tis our sailing time Get some sail upon her sheets, away your four sheets, tis our sailing time. Waves are surging a Art Dance Records you're listening to the soothing sounds of Peaceful Radio this is greyhawk thank you for listening to peaceful radio please visit my website at deepspacedisc.com